9 uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Bij de Consumentenautoriteit zijn het afgelopen half jaar... zo'n 4000 klachten binnengekomen over webwinkels. De klachten gaan vooral over producten die niet of niet op tijd worden geleverd... of over het niet reageren op klachten... Over webwinkels wordt nu bijna net zoveel geklaagd als over gewone winkels. Volgens de Consumentenautoriteit komt dat doordat er steeds meer op internet wordt gekocht... en doordat er meer onbetrouwbare websites bijkomen. Op de site consuwijzer.nl staan tips om problemen te voorkomen. Zo wordt aangeraden om te kijken of er contactgegevens staan op de site van de webshop... of om op internet te kijken of er wordt geklaagd over die winkel. De politie heeft vier Nederlanders opgepakt die zouden behoren tot de hackersgroep Anonymous. Deze groep zat vorig jaar achter de cyberaanvallen op betalingssite PayPal en creditcardmaatschappijen Mastercard en Visa, die wijgen transacties te verzorgen voor klokkenluiderssite WikiLeaks. In de Verenigde Staten zijn 16 mensen gearresteerd die betrokken zouden zijn bij Anonymous, en in Groot-Brittannië één. De Britse verdachte zou minderjarig zijn. Over de identiteit van de vier Nederlanders is nog niets bekend. Wielrenner Robert Gesink rijdt na de ronde van Frankrijk geen criteriums. De kopman van de Rabobank-ploeg heeft behoefte aan een rustperiode... omdat zijn tour tot nu toe teleurstellend verlopen is. Daarna gaat hij weer trainen voor de wedstrijden in het najaar. Als Gesink toch nog een toeretappe wint... willen de organisatoren van de criteriums hem vragen op zijn besluit terug te komen. Vandaag is de eerste van de drie Alpenritten. De renners rijden van Gap naar Pinerolo in Italië.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 Het weer vanochtend droog en bewolkt met in het westen zonnige periode. Vanmiddag overal af en toe zon, maar ook buien met in het oosten en zuidoosten kans op onweer. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 land in maart. Het blijft de komende dagen wisselvallig zomerweer. ABB-verkeersinformatie. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen knopend Muidenberg en knopend Diemen staat 5 kilometer file. De rechte rijstrook is daar dicht.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 Het NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vier minuten over negen. De gang of six heeft misschien wel de oplossing... voor de crisis rond het schuldenplafond in Amerika. Hoe dat zit, hoort u zo dadelijk. We gaan eerst naar het laatste nieuws over het Maastad ziekenhuis. Want er zijn opnieuw vier patiënten overleden... die de multiresistente bacterie hadden opgelopen... waarmee het ziekenhuis al maanden kampt. Een van die patiënten lag ook in het brandwondencentrum van het ziekenhuis... waar de bacterie tot nu toe niet was aangetroffen. Het totaal aantal bevestigde besmettingen is nu opgelopen tot 70... van wie 25 patiënten zijn overleden. Tegenover verslaggevers Hanneke de Jonge en Rinke van der Brink... doen voor het eerst nabestaanden hun verhaal. De moeder van Linda van Os was 74 jaar toen ze afgelopen december... in het Maastad ziekenhuis werd opgenomen met een ontsteking in haar darmen. De behandeling met antibiotica verliep voorspoedig. Op 31 december mocht ze naar huis. Al snel voelde ze zich toch niet helemaal goed... en na verschillende bezoeken aan het ziekenhuis... werd ze op 20 januari van dit jaar weer opgenomen. Vanaf die dag ging er veel mis, vertelt dochter Linda. Eind januari heeft ze een, uh, een klepsella, pneumonia opgelopen. En uw moeder is toen in het ziekenhuis gebleven? Ja, in het ziekenhuis. Gewoon op zaal lag ze. En uh, ze liep heen en weer overal. Ze mocht uh, ja, beneden. Ze zat op de fysio en uh, naar de kapper ging ze. En ze liep bij iedereen de zalen binnen. Want ja, ze lag natuurlijk al ook een poosje. En ja, op een gegeven moment ja, dan ga je toch wat meer mensen leren kennen. Terwijl ze eigenlijk geïsoleerd had moeten liggen. Ja, dat denk ik wel. Toen Linda's moeder eindelijk geïsoleerd werd, ging het snel bergafwaarts. Op een gegeven moment komen we op bezoek. Ja, we lopen naar het zaaltje waar ze altijd lag. Ja, daar was ze ineens weg. Ja, toen kregen we te horen, ja, jullie moeder ligt boven. Want ze heeft een, uh, een bacterie bij haar en daarvoor moet ze in de isolatie. Het ziekenhuispersoneel nam vaak een loopje met de hygiënevoorschriften. Op een gegeven moment kwam ik binnenlopen en dan zaten ze bij de bloedteprikken zonder handschoenen aan. Dat ik ze erop heb gewezen van... Uh, Hallo, je moet wel de handschoenen aan bij mijn moeder. Ze leggen hier niet voor niks in die isolatie. Ja, maar ja, ik kan niet zo goed een ader vinden. En nou, dan liep de een begin, zeker toen ze nog niet zo heel erg ziek was... liepen ze helemaal gewoon zo naar binnen. En zei ik zei van, jullie moeten je toch omkleden? Sst, niks zeggen. Nou, het was natuurlijk heel ingewikkeld om je eigen helemaal aan te kleden. En de een deed dat wel en de ander deed dat niet. Ook artsen niet, die liepen ook gewoon naar binnen. Twee dagen na de moeder van Linda van Os... overleed ook de vader van Arthur Nolte in het Ziekenhuis. Hij was 73 jaar. Nolte was naar zijn huisarts gegaan omdat hij steeds zo moe was... en een pijnlijke arm hield. Na de nodige onderzoeken bleek hij een vlekje op zijn long te hebben. Longkanker, maar in een heel vroeg stadium en prima te opereren. De operatie vond plaats op 23 maart. Alles verliep voorspoedig. Toen Arthur's vader van de uitslaapkamer kwam was hij goed aanspreekbaar. Hij moest een dagje naar de intensive care voor de zekerheid. De operatie was helemaal goed verlopen. We hebben hem op iets uh, zenuw opgewacht en toen was hij helder... en het was allemaal goed gegaan. Uh, de dag daarna is hij op isolatie gelegd, op de longafdeling. Is een longafdeling op isolatie. Daar werd tegen ons gezegd dat er twee bacteriën ontdekt waren... en dat ze eigenlijk het zeker voor het onzekere wilden nemen. En dat hij daarvoor op isolatie gelegd was. Uh, vrijdag zijn we op bezoek gegaan, toen is eigenlijk... Ik constateerde dat hij best versuft overkwam. Dat was hij echt bij. Dat was ook al door iemand gezegd die daarvoor op bezoek was geweest bij mijn vader. Uh, we hebben dit, bij de verpleging hebben we dit uh, gezegd. En toen kreeg ik het antwoord van. Smiddag zat hij nog op en we moesten ons niet druk maken. En daarmee konden we het doen. Arthur en zijn vrouw Miranda begrijpen niet dat het zo heeft kunnen lopen. Ja, ze hadden er nooit op moeten doen. Nooit. Dus je weet dat er zo'n bacterie heerst in je ziekenhuis en je roept mensen op waarvan je weet dat die geopereerd moet worden en een antibiotica kuur en je weet dat er een bacterie heerst die resistent is. Daar mag je nooit aan beginnen. Dat spelen met mensenlevens voor de nabestaanden van patiënten uit het Maastadse ziekenhuis in Rotterdam... die zijn overleden en die besmet waren met die resistente bacterie... waar het ziekenhuis nu al maanden mee kampt. Kunt daar meer over lezen op onze website nos.nl. Dan naar Amerika, want uh, Obama-president is hoopvol... dat de bakkeleiende democraten en de republikeinen elkaar naderen... over de verhoging van het zogenaamde schuldenplafond. Mijn hoop is dat ze to start talking in turkey. And actually, getting down to the hard business of crafting a plan that can move this forward in time for the august second deadline that we've set forward. Er is dus beweging. De toenadering tussen de Democraten en de Republikeinen is te danken aan de zogenaamde Gang of Six, die met een plan is gekomen dat een oplossing kan bieden voor het probleem van het schuldenplafond. Dus de Correspondent Ilke Bos van Roosentaal vertelt wie er in die gang zitten. De Gang of Six, dat zijn uh, zes senatoren, drie republikeinen en drie democraten. Die hebben zich enige tijd geleden al afgezonderd als zeg maar, oude wijze staatsmannen. En die zijn nu met een plan gekomen dat Washington eventueel uit deze impasse zou kunnen helpen. Nou, wat behelst dat plan? We weten nog niet alle details. Maar het komt neer op bezuinigingen de komende tien jaar van 4 biljoen dollar. Uh, dat is vier keer duizend miljard dollar. En aan de andere kant, en daar zullen de Republikeinen niet blij mee zijn... ook belastingverhogingen. Het is dus echt een compromis, slechts door een handjevol senatoren. Kijken wat er verder uitkomt. Maar zou dit dan het plan kunnen zijn... dat een einde maakt aan die wekenlange onderhandelingen? Zou dit de oplossing voor die inpassen kunnen zijn? Nou kijk, iedereen, bijna iedereen wil in elk geval een oplossing. Obama wil het graag, maar de leiders van de Republikeinen willen dat ook. Want als je naar de opiniepeilingen kijkt... dan zie je dat de Republikeinen veel meer nog dan Obama... de schuld krijgen van deze crisis. En ze moeten inderdaad opschieten... want op 2 augustus kan Amerika zijn rekeningen niet meer betalen. Maar de Republikeinen zijn verdeeld. Misschien dat die in de Senaat ermee akkoord gaan... maar alles wat er in Washington wordt besloten... daarvoor is ook toestemming van die andere in het parlement nodig, het Huis van Afgevaardigden. En de Republikeinen die daarin zitten, dat zijn zeg maar de Tea Party-Republikeinen, veel rechtser. En ze willen dit spel ook veel harder spelen. En dit plan kan het alleen halen als ook zij er groen licht aan geven. En of ze dat doen, dat is nog maar de vraag. En stel dat het het haalt, het plan, dan lijkt het er toch op dat dat niet een definitieve oplossing is. Zitten ze dan over een tijdje weer aan tafel om opnieuw de zaak op te starten? Ja, dat zit er dik in. Een Washingtonse oplossing, zeg maar. Ik zei al, 4 biljoen dollar aan bezuinigingen staat in dat plan. Maar slechts een klein deel, van wordt, deel daarvan wordt al ingevuld. En verder staat er gewoon bezuinigingen. Maar waarop dan en hoeveel daarover moet dan opnieuw weer onderhandeld worden. En dus geruzied. Want politieke besluiten worden hier tegenwoordig alleen nog maar genomen met geruzie. Dus deels zou het inderdaad op de lange baan schuiven zijn. Het zou wel dat snel naderende probleem van het schuldenplafond verder verhelpen. Ja, snel daderend zeg je, want dat is 2 augustus. Hè? Dan uh, moet er een oplossing zijn. Uh, komt dit compromis op tijd? Want er zijn ook nog de ratingbureaus die dreigen met een afwaardering. Ja, die maken zich uh, zorgen en dat is ook wel begrijpelijk. Ze moeten echt heel erg opschieten. Want zelfs als je het eens wordt over een plan... dan moet ook de, de rekenkamer zeg maar, het hier nog doorrekenen. Vervolgens moet het nog door de Senaat en door het Huis... en dan moet het ook nog eens door de president ondertekend worden. Nou, dan ben je zo weer uh, twee weken verder. 2 augustus, dat is al heel erg snel. Dus ze moeten het over dit compromis dan eigenlijk echt later vandaag wel ongeveer eens worden. Het is allemaal geen hele fraaie vertoning, maar het is wel spannend. Nou, later vandaag meer van uh, Ilko Bos van Rosenthal vanuit Amerika. Het wordt een moeilijke dag voor de Belgische koning. Zijn land, verkeert in een diepe politieke crisis. Er is voorlopig ook geen uit, uitweg uh, in zicht. En wat moet hij dan vandaag, want later vandaag houdt hij een televisietoespraak... Uh, voor een positiefs zeggen, zo één dag voor de nationale feestdag van België. Joris van Poppel, de koning heeft een probleem. Ja, het liefst zou hij goed nieuws vertellen. Want de, de onderhandelingen zitten hier weer in een cruciale fase. Het zou zomaar eens kunnen zijn dat er vandaag of morgen of overmorgen... een doorbraak komt of weer een hele grote crisis. Zoals het al heel vaak is gebeurd hier. Maar ja, goed, wat moet een koning dan zeggen? Zo'n zo dag voor de, de verjaardag van zijn land zoals dat uh, hier wordt, uh, wordt gesteld. Uh, de, de, de politici, de, die speech van de koning, wordt van tevoren opgenomen. Dat is al uitgesteld. Hij zou hem gisteren opnemen. Maar dat is niet gelukt, omdat hij niet weet of hij positief of negatief van toon moet zijn. Uh, vanmiddag tegen 1 uur, uh, net voor die tijd zal die worden opgenomen... en dan tegen 1 uur wordt hij uitgezonden op de televisie. Waarschijnlijk een paar algemeenheden, daar komt hij natuurlijk altijd wel mee weg. Volkeren der aarde, ga samenleven, ga beter samenleven. Met name de Belgische volkeren. Zoiets ja. zal het worden. Nou, uh, een mooie holle frase uh, zullen dat worden. Uh, morgen, die nationale feestdag, dat wordt met een feestje maar niet heus. Ja, dat wordt een feestdag in mineur. De Morgen, een Belgische krant schrijft zelfs... misschien is het wel de laatste feestdag voor België. Nou ja, dat is een beetje overdreven natuurlijk. Maar eh, nou ja, een groot feest zal het niet worden. De koning zelf, die wil dat ook duidelijk maken. Eh, dat hij geen reden ziet tot feesten. Bij het militaire defilé, het hoogtepunt van de dag... zal hij wel aanwezig zijn. Eh, maar bij de andere feestelijkheden, bij de recepties... laat hij het afweten. En... Een andere traditie ziet hij ook vanaf. Normaal worden er op de Nationale Feestdag worden er allerlei mensen in de adelstand verheven. Dat doet hij dit jaar niet. Er komt, er komt geen nieuwe adel bij. Een soort van, van, nou ja, blijkt dat de koning het er toch niet, uh, toch niet, mee, eens zit en de, niet mee eens is en de politici wil waarschuwen. Hij heeft ook nog een familiaal probleem, komt er ook nog bij voor hem. Dat prins Laurent, die zal niet aanwezig zijn, die mag niet meekomen. Die is het, dit voorjaar is hij uh, naar Congo gegaan op eigen houtje. Dat vond uh, de politiek niet goed, vond de koning zelf niet goed. Dikke ruzie in de koninklijke familie. Dus die zal niet in het openbaar verschijnen, die, die, die prins. Nou ja, dat maakt het voor de koning allemaal een nog feestdag feestdagmorgen. Nou, dat wordt plezierig. Joris van Poppel vanuit Brussel, dank je wel. In Engeland zaten ze aan de buis gekluisterd. De grote baas Murdoch kwam tekst en uitleg geven. Wat deden zijn landgenoten in Australië? Hoort u straks. Eerste de verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerritsen. Er staan vier files. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam verknoopt Diemen 6 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Nieuwegein 4. Op de A8 richting Amsterdam voor Knoop het Koenplein 2. En op de A9 ook maar Amstelveen voor Knoop het Raasdorp 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. En hoe ging dat dan tijdens die hoorzitting? Het was voor het eerst dat de hoofdpersonen in dat afluisterschandaal... rond de tabloid News of the World werden gehoord in het openbaar. In het Britse lagerhuis werden de hoofdverantwoordelijken... waaronder Rupert Murdoch en zijn zoon James aan de tand gevoeld. First of all, I would like to say as well just how... Sorry, I am, and how sorry we are. Sorry, sorry, sorry. De hoogste baas van het bedrijf van News of the World, Rupert Murdoch, voelt zich nederig, zo zegt hij. This is the most humble day of my life. Zijn zoon James Murdoch vindt het pijnlijk en oud-hoofdredacteur Rebecca Brooks betreurt wat er okay. gebeurd is. En het spijt ook de Britse politiecommissaris Yates... dat zijn organisatie niet beter onderzoek deed... naar geruchten over afluisterpraktijken. Sorry dus, hij trad eerder deze week af. Maar of ze verantwoordelijk zijn? Mr. Mulder, do you accept that ultimately you are responsible for this whole fiasco? Nee hoor, vindt Rupert Murdoch. Murdoch vindt niet dat hij verantwoordelijk is. Niet voor de afluisterpraktijken van zijn krant. En ook niet voor het omkopen van politieagenten. Ook al is hij de hoogste baas van het bedrijf, hij wist van niks. En is dus niet verantwoordelijk. Wie dan wel verantwoordelijk is? Wel verantwoordelijk zijn de mensen die hij vertrouwde. En dan waarschijnlijk de mensen die die mensen vertrouwden. Goed, het spijt ze dus, maar verantwoordelijk voor het afluisterdebakel... voelen de eigenaren van News of the World zich niet. Maar eigenlijk gingen de verhoren daar ook niet over. Eigenlijk gingen ze over belangenverstrengeling. Over de veel te nauwe banden tussen politici en de tabloid News of the World. En de banden tussen politie en News of the World. Van de 45 mensen die op het PR-bureau van de Londense politie werkten hadden er tien eerder een contract bij News of the World. Zo gaf oud-politiecommissaris Yates toe. Of hij zich daarover zorgen had gemaakt... toen hij bijvoorbeeld oud-journalist Wallace aannam? Nee hoor, totaal niet. De oud-politiecommissaris had zich geen grijntje zorgen gemaakt... over de nauwe banden tussen News of the World en politie. Zo naïef waren de Britse politici niet... Zo sprak premier Cameron een paar dagen na de verkiezingen met Rupert Murdoch. Maar die mocht alleen de ambtswoning betreden via de achterdeur. Uh, why did you enter the back door at number 10 uh, when you visited the prime minister following the last general election? Well, because I was asked to. You were asked to the back door of number 10. Yes. Why would that be? Murdoch gaat ervan uit dat hij via de achterdeur naar binnen moest om fotografen te ontwijken. En niet alleen premier Cameron vroeg hem om, om langs te komen, ook bij oud premier Brown ging Murdoch regelmatig op de thee via de achterdeur. Ik ook door meneer Brown the back door de achterdeur? zo ging dat zo verweven is de politiek geweest met dat imperium van Rupert Murdoch... via de achterdeur op bezoek bij Britse premiers. Voormalig hoofdredacteur Rebecca Brooks kon gisteren weinig inhoudelijk zeggen... omdat inmiddels een strafrechtelijk onderzoek tegen haar is gestart. Door naar Australië, het geboorteland van Rupert Murdoch. Robert Portier, onze correspondent. Robert, is er veel gekeken naar dat verhoor? Ja, absoluut. Veel Australiërs die je volgen omdat de belangrijkste nieuwsorganisaties het allemaal live uitzonden. En um, als je merkt uh, hoe de mensen daarop reageren, dan um, voel je dat het niet alleen gaat over uh, wat zij vinden van Murdoch zelf. Je merkt dat er een algemeen wantrouwen is tegen de manier hoe journalisten werken. Mensen zeggen het ook op straat, jullie journalisten, jullie hebben toch uh, maar weinig verstand van ethiek, laat je door weinig tegenhouden. Uh, en misschien wordt het tijd om daar eens wat uh, beter naar te gaan kijken. Want dit moet toch niet allemaal zomaar kunnen. Wat vinden ze in Australië van het uh, afluisterschandaal en vooral van de rol die Murdoch daarin speelt? Want uh, het, is natuurlijk, uh, het straalt ook wat af op Australië, kan ik me zo voorstellen. Ja, absoluut. De premier heeft zich vandaag in de discussie gemengd. Die zegt van uh, alles wat er in Engeland gebeurt, dat hebben wij tot nu toe gezien als iets wat allemaal in dat grote Engeland gebeurt. Maar laten we niet vergeten dat Rupert Murdoch ook hier bij ons nog steeds een uh, enorme hoeveelheid kranten bezit. En uh, laten we vooral gaan kijken hoe, um, ja, hoe die belangenverstrengeling uh, in, in dit land geregeld is. Want um, ja, dat lijkt, toch, lijkt er toch op... ...dat wat in Engeland gebeurt ook in Australië zou kunnen gebeuren. Ook ontkent iedereen dat. Laten we er in ieder geval goed naar gaan kijken. Ja, zijn er ook van dat soort tabloids eigenlijk bij jou? Nou, we zijn in ieder geval... Um, uh, nee, in, ...in de grote steden is het kwart van de kranten in bezit van Murdoch. Hm. En dat betekent dat hij daarmee een enorme macht kan uitoefenen... ...op de manier hoe discussies verlopen. Dat heeft hij in het verleden ook laten blijken, in 2001 bood hij de steun van zijn kranten aan tijdens de verkiezingen voor 500.000 dollar. Dat deed hij natuurlijk niet in het openbaar, maar dat lekte dan uit. Uh, en die belangenverstrengeling en de manier hoe hij zijn media inzet in het politieke landschap... Nou ja, daarvan zijn de meeste politici uh, zo langzamerhand toch wel uh, van overtuigd dat dat misschien niet zo goed is. Vandaar dat er deze week ook openlijk werd geklaagd over gebrek aan diversiteit in media... en uh, dat er misschien toch maar tijd werd dat daar iets aan gedaan werd. Ja, maar over dat soort praktijken, als bij dat afluisterschandaal, daar is in Australië nog geen sprake van. Nou ja, direct na het bekend worden van de afluisterpraktijk in Engeland... kwam de hoogste baas van Nieuws Corp in Australië... in een interview naar buiten met de opmerking... dat hij zich niet kon voorstellen... dat dat zoiets in Australië ook zou hebben plaatsgevonden. Er lag er wel onmiddellijk een intern onderzoek in. Maar ja... Of, uh, of dat gaat opleveren of het in Australië is gebeurd... en of hij dat dan vervolgens ook naar buiten toe bekend maakt... ja, dat is natuurlijk maar even afwachten. Onze correspondent in Australië, Robert Portier. Het is negen minuten voor half tien. Wij kijken even naar morgen, want dat is een belangrijke dag voor de Europese Unie. Lukt het de Europese regeringsleiders om een oplossing te vinden voor de Griekse schuldencrisis? hoe voorkomen de regeringsleiders dat de problemen overslaan... naar andere Europese landen, zoals bijvoorbeeld Italië. Nou, uiteraard doet de NOS verslag van deze belangrijke top. Maar we willen ook graag weten wat u belangrijk vindt. Welke vragen heeft u nog? Wat zou u willen vragen aan minister De Jager van Financiën? Wat zou u willen weten van de banken? Welke vragen moet premier Rutte namens u stellen... als u met de andere Europese regeringsleiders... rond de tafel zit in Brussel? Nou, die vragen kunt u stellen via de NOS. En wij gaan dan de antwoorden zoeken. Laat uw vraag achter op onze website site nos.nl. Als u aan de rechterkant kijkt bij het kopje uitgelicht... dan ziet u daar een knop. Als u daarop drukt, kunt u uw vraag kwijt. Zo rond de 40.000 mensen zijn vandaag gestart... voor dag 2 van de Vierdaagse. Gisteren was er slecht weer verwacht met regen, maar het werd erg warm. En vandaag is het vooralsnog wel bewolkt en regent het ook wel op sommige plekken langs het parcours, een klein beetje. Maar het is nog vooral gezellig, want ieder dorp probeert er een feestje van te maken. Verslaggever Joris van der Kerkhof is in Alverna, gemeente Wiegen. Een uur geleden vertelde de baas van de supermarkt in Alverna wat hij allemaal georganiseerd heeft... om de passage van de, al die duizenden lopers van de Vierdaagse Vrolijk te laten gaan. Dat verhaal heb ik gemonteerd op zijn kantoor boven de supermarkt. En er is een uh, monitortje te zien. En op dat monitortje kun je zien wie er allemaal in de winkel is. En op dit moment zijn er de mensen waar hij op zat te wachten. Meisjes met paarse pruiken. Er zou zijn dochter bij zijn. En uh, koffie verzorgd. En zo is op een stoeltje voor de deuren uh, gaan zitten. Nou, de boing-boing-boing-muziek van net... is uh, veranderd in de vrolijke muziek van de neutenkrakers... Ziet het er zo stijf uit als dat je het ja, nu doet? De dochter van de baas! Ja. Mama, dat hoeft je mama niet. Maar ook uw dochter dan toch? En je je beweegt je benen op een manier waarvan ik denk van nou ja, haal ik dat nog wel allemaal. Ja, makkelijk hoor. Nu wel. Ik heb alleen ja nu even een kwartiertje gezeten. Zo wordt alles weer koud en stijf. En dat even moeilijk, af en weer erin komen. Die paarse paraplu, die, paarse paraplu's, die heb je helemaal niet bij je paarse <laughs> dingen op je hoofd, die paarse pruiken. Mooie pruik, ja. Ja. Ja, ja. We zijn helemaal het roze vandaag, voor de roze woensdag, hè? En jullie zijn ook roze? Ja, zeker. Ja, gaat goed met ons. Ja. <laughs> ja. Oké, okay, jullie zijn elkaar kwijtgeraakt, hè? <laughs> ja, zij liep iets achter ons. Zij hoort er ook bij, maar ze heeft even de pruik af. Ik <laughs> heb een roze petje op. Ja, ja. ja precies, maar nee, ze liep iets achter ons. We waren elkaar niet echt kwijt. En anders dan houden we contact met de sms. Maar uh, we vinden elkaar wel weer elke keer. Dus uh, ja, echt kwijt raken doen we elkaar niet. Wat zei je? deze twee er ook bij. Twee mannen die niet in het roze zitten. U hangt een beetje achterover van, ik kan hier nog wel uren zitten. Ja, ik kan er uren vol, hoor ja. <laughs> zitten, ja. Maar lopen gaat ook goed, hè? Geen ja? je pijn. Nee, het gaat uh, heel goed. Dus, uh, voor mij de eerste keer, dus uh, ja, leuk aardig goed. Geen enkele blaad nog. De... Is iemand jarig zo te horen? Ja, de muziek dat doet het goed, hè. We brengen een beetje in de flow brengen we dat, hè. Ja, gebeurt dat echt? Nou, ja, ja, dan breng je even lekker makkelijk mee. Met die militairen ook, die aan het zingen zijn, zeg maar, dan loop je heel makkelijk mee. Dus uh, dat, uh, dat scheelt wel. Ook 25 kilometer. Nou, 25 kilometer, Laten wij maar eens even gaan kijken hoe het gaat met onze verslaggever Dion Staks. Want uh, we kunnen haar volgen, u kunt haar ook volgen op Twitter. Moet u even naar NOS. En wat lezen wij daar? Het regent, Dion. Ja, het is eindelijk zover. <laughs> <laughs> ik kan eindelijk mijn poncho gaan gebruiken. <laughs> ja, want je had er gisteren drie bij je, geloof ik, hè? Nee, nee. Gisteren helemaal niet nodig gehad en nu valt er dan eindelijk de regen. Maar het valt wel mee hoor. De zon schijnt, dus ik heb wel goede hoop dat het zo ook weer uh, voorbij is. Maar uh, ja, de regen. Lang opgewacht. Nou, waar zit je ongeveer op het parcours? <grijgene> ik heb nu uh, 15 kilometer gelopen. Ik ben uh, net wiegen voorbij bij Alverna. En uh, ik ga nu richting Overasselt. Oké, okay, dus dan ga je langzaam weer terug naar Nijmegen. Heel langzaam. Nog 25 <grijgene> kilometer gaan. Oh. Fluitje van een cent, toch? Gaat het wel. <laughs> Jawel hoor, het gaat nog goed. Een beetje, nou, ik, ik begin mijn spieren een beetje te voelen. Maar uh, ik hoorde je net al, ja, je, je moet ook wel voelen dat je de Vidaagse loopt. Dus uh, het wordt er toch een beetje bij. Beetje doorbijt. En heb je veel steun van het publiek? Is, zijn er veel mensen langs de kant? Jawel, dat is zo fijn dat mensen gewoon speciaal uh, de wekker zetten om, uh, om je aan te moedigen. Dus uh, nee, er zitten genoeg mensen aan de kant van de weg die... Uh, nou ja, die ons even toejuichen. En uh, nou, dat is gewoon uh, ja, erg fijn. Hey, succes nog. Dankjewel. Tot morgen. Doeg. En veel Nederlandse wielerfans die zijn onderweg... of ze zijn er zelfs al, op Alpe d'Huez. De Hollandse berg in de Tour de France. Die zal overmorgen vrijdag pas beklommen worden door het wielerpeloton. Maar nu al zijn er dus die Nederlanders op die berg... om een plekje te bemachtigen voor de etappe. Of om die berg ook nog eens zelf te beklimmen. Al dan niet met de fiets. Maar het gaat niet altijd goed en daarom is de BOVAG aanwezig met auto- en fietsmonteurs... om die Nederlandse pechvogels weer op weg te helpen. In Frankrijk coördineert Niels Hansen de pechhulpdienst voor Nederlanders... en hij vertelt hoe vanochtend de Alp Dues daarbij ligt. Nou, in een dikke wolk vandaag. En uh, ik sta aan de voet van de Alp dues nu. Uh, het weer is nog wat slecht. Gisteren is de hele dag regen geweest en vandaag voorspellen ze ook nog wat regen. Maar uh, ondanks het weer hebben zich in de afgelopen dagen ontzettend veel wielerfans hier uh, verzameld. Heel veel Nederlanders. De hele berg staat al vol met campers. zit zitten vol. Op ieder bordje van de camping hangt een bordje met compleet, Dus het feest kan beginnen. Kijk eens aan. En met hoeveel monteurs bent u dan aanwezig om al die Nederlandse pechvogels verder te helpen? Wij zijn met vier monteurs. Twee automonteurs en twee, twee fietsmonteurs. Het is zo dat de hele dag door er fans op de racefiets naar boven gaan om te proberen om zo snel mogelijk boven te komen. En dat, dat, gaat, nog wel eens, dat gaat nog wel eens mis. Ja, u, u zegt dat gaat nog wel eens mis, want u helpt ze met mechanische problemen. Maar niet se, conditioneel, neem ik aan. U, u duwt ze niet naar boven. Nee, nou, als het moet, dan willen we altijd even helpen natuurlijk. Oh, oh ja? Maar, uh, over het algemeen zijn het inderdaad de, de technische problemen. Lekke banden, kettingen die knappen, versnellingenproblemen, pro, uh, remproblemen, spaken die het niet meer houden. En met al dat soort problemen kunnen we ze helpen. Ja. En hoe staat het met de automobilisten? Zijn er ook veel pechgevallen? Want zo'n berg op rijden, dat valt ook nog niet mee. Precies, dus vandaar ook dat we twee uh, automonteurs hebben meegenomen. Er staan, uh, zoals ik zei, ont bijvoorbeeld ontzettend veel campers ook. En het wil nog wel eens gebeuren dat mensen de hele nacht door tv hebben gekeken en de accu leeg is. Ach. En de, de camper niet wil starten. Uh, ik, vorig jaar was er een probleem met een, uh, met een handrem die, uh, die er niet meer van af wilde en zo. En dus er zijn genoeg ook technische problemen met auto's die we hier kunnen oplossen. Ja. Aan de andere kant, die hoeven we ook niet gelijk nog weer weg. Hè? Die staan er dan nog wel even. Ja, dat klopt. Dus de service voor de fietsmonteurs die moet, die moet zo snel mogelijk. En de automonteurs hebben over het algemeen iets meer tijd. Ja. Ja, en hoe gaat u zelf de berg op en af? Nou, uh, wij slaan beneden aan de voet van de, van de berg vanochtend een, uh, een kamp op. En een grote tent, een soort van verzamelpunt waar mensen centraal naartoe kunnen komen om wat uh, om hulp uh, te krijgen. Maar verder hebben we ook twee motorscooters mee, omdat uh, de berg wordt steeds voller En met de auto's in en weer gaan, dat, uh, dat lukt steeds minder goed. Oh, dus er is echt een onneembare vesting aan het worden, op de West. Ja, de weg blijft natuurlijk al vrij en die wordt vrijdag ook netjes afgezet, dat het toer er netjes voorbij kan. Maar het wordt wel steeds krapper en drukker en met zo'n motorscooter kun je overal heel makkelijk tussendoor en heel snel boven en naar beneden gaan. Helpt u iedereen of moet je eerst nog lid worden? We helpen iedereen en die service is ook gratis. Dus we hebben een hele bus vol met onderdelen mee. En die, en die monteurs die zorgen er gewoon voor dat de meest voorkomende problemen gratis en heel snel worden opgelost. Zodat iedereen mobiel kan blijven. Eigenlijk het werk dat we, dat we in Nederland ook elke dag doen. Ja, en, en mag wel gewoon van de organisatie. U bent welkom. Zegt u? u bent wel welkom, de organisatie van de Tour of zo? Of heeft u daar helemaal niks mee te maken? Uh, nee, nee, we hebben verder geen contact over deze actie met de Tour. Maar dat is ook geen probleem, want de sfeer is ontzettend goed. Uh, iedereen is vrolijk en blij en heeft ontzettend veel zin in die Tour de France. En, uh, het is een hele gemoedelijke sfeer waar iedereen elkaar wil helpen. Dus uh, ik weet zeker dat die organisatie daar al mee eens is. Niels Hansen van de BOVAG, nu al aanwezig op de alp om een Nederlanders, gestrande Nederlanders, te helpen. En zojuist komen er berichten binnen... Dat, um, en die komen binnen via Servische media... dat Goran Hadic gearresteerd zou zijn. En um, dat is uh, de laatste overgebleven oorlogscrimineel uit Joegoslavië. Um, zodra wij daar meer over weten, melden we dat uiteraard op Radio 1. Door naar de collega's. Carl Johan de Zwart, vertel wat heb je in uh, jouw programma. Ja, we zijn de laatste tijd meer gaan betalen voor onze dagelijkse boodschappen. En het slechte nieuws is, dat zal de komende tijd alleen maar erger worden. Oxfam Novip verwijt wereldleiders dat ze de andere kant op kijken bij de hongersnood in Afrika. En oud bondskanselier Helmoet Kool is boos op Angela Merkel... en vindt dat zij zijn Europa kapot maakt. Dit en meer straks in Caro. Goedemorgen Nederland, na het nieuws van half tien. Met Ewout de Jong. Radio 1. Het NOS-journaal. De politie heeft vier Nederlanders opgepakt die zouden behoren tot de hackersgroep Anonymous. De groep zat vorig jaar achter de cyberaanvallen op betalingswebsite PayPal en creditcardmaatschappijen Mastercard en Visa. In de Verenigde Staten zijn 16 mensen gearresteerd die betrokken zouden zijn bij Anonymous. En in Groot-Brittannië één.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 hulporganisatie Oxfam verwijt Europese landen traagheid bij het toezeggen van extra geld voor de hongersnood in Afrika. Landen als Frankrijk, Italië en Denemarken krijgen van de hulporganisatie flinke kritiek, omdat zij niet of nauwelijks bijdragen. En wielrenner Robert Geesink rijdt na de ronde van Frankrijk geen criteriums. De kopman van de Rabobankploeg heeft behoefte aan een rustperiode, omdat zijn tour tot nu toe teleurstellend verlopen is. Daarna gaat hij weer trainen voor de wedstrijden in het najaar. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan de verkeersinformatie staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... voor Muiden 2 kilometer, de A2 van Utrecht naar Den Bosch... tussen Knoop het Oude Rijn en Nieuwegein 5 kilometer. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Op de A9 Amstelveen staat voor Knoop het Raasdorp 2 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karl-Johan de Zwart. Uw dagelijkse boodschappen worden de komende tijd fors duurder. Helmoet Kool verwijt Angela Merkel dat ze Europa kapot maakt. De wereld laat Afrika in de steek, vindt Oxfam novip. Allochtonen moeten zelf de integratieproblemen oplossen. En het ochentumeur van Koos Postema. Het is drie minuten over half tien. Dit is Karo. Goedemorgen Nederland. Thijs Boelens heeft deze hele week als standplaats het Medisch Spectrum Twente. En vandaag een gesprek met de grote baas van het ziekenhuis, Herre Kingma... voormalig inspecteur-generaal voor de volksgezondheid... en hij is niet blij met de invloed van de zorgverzekeraars. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen goedemorgennederland.nl U gaat fors meer betalen voor uw boodschappen. De prijzen zijn de afgelopen maanden al flink omhoog gegaan en het einde is voorlopig nog niet in zicht. Supermarktstratege Paul Moers, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Welke producten zijn de afgelopen tijd duurder geworden? Oh, Dat zijn een hele hoop producten. Je moet daarbij denken aan vlees, aan deegwaren, maar ook bijvoorbeeld aan koffie. Plus 25 aardappelen plus 40 Dus dat zijn nogal forse prijsverhogingen. Dat zijn inderdaad aanzienlijke stijgingen. Hoe komt dat? Nou, dat heeft uh, vier factoren. Het eerste is uh, de stijging van de bevolking. Je moet even bedenken, rond 1800 waren er nog 1 miljard mensen, in 1960 al 3 miljard, 2011 al 7 miljard en in 2050 zullen dat er 91 miljard zijn. Dus dat betekent uh, zo'n toename van zo'n 80 miljoen mensen per jaar. Dat is vier keer een stad als uh, Beijing. Nou, de tweede belangrijke reden is dat in de wereld uh, de inkomens stijgen. Dus denk bijvoorbeeld even aan uh, de Aziaten. En wat gaan die doen? In plaats van rijst en, uh, en brood gaan ze vlees eten. Ja, en dat is heel Heel oneconomisch. Dat vraagt ongelooflijk veel graan om dat carbonaatje uh, goed uh, te krijgen. Nou, een derde factor is uh, dat de voedselproductie eigenlijk tot 1962 zo'n 3,5% per jaar groeide. Maar daarna met een kleine 1,5%. Dus dat begint te dalen. En de laatste factor is totale weerextremiteiten als gevolg van uh, ja, de milieuproblematiek in de wereld. Maar u begint uw analyse eigenlijk al in de jaren 60. Dan denk ik dat is een hele lange termijn trend dit. Wat is er dan nu opeens concreet aan de hand? Um, nou, wat, uh, wat het uh, met name veroorzaakt is uh, die, die enorme ontwikkeling in uh, bijvoorbeeld uh, landen als Indonesië en, uh, en China. Dat is zo ongelooflijk snel gegaan. Uh, als je denkt, uh, ik heb zelf in die regio gewoond in de jaren negentig. Uh, toen was alles nog relatief rustig, maar toen zag je het begin van de boom al. En als je nu ziet uh, wat de Chinezen doen met 1,3 miljard mensen. En allemaal uh, hebben ze grondstoffen nodig, allemaal hebben ze kleding nodig, allemaal hebben ze voeding nodig... En door die toegenomen welvaart zijn ze daartoe ook in staat. En dat werkt enorm verhogend op, uh, op uh, alle prijzen in de wereld. Nou hebben we de laatste jaren vooral uh, de supermarktenoorlog gezien. Hè, concurreren op prijs en dan vooral uh, op lage prijzen. Krijgen we nu uh, het omgekeerde eigenlijk? Nou, ik denk dat uh, het, het goede nieuws is overigens dat uh, Nederland behoort tot de landse, landen met de allerlaagste prijzen in de supermarkten. Dus dat is mooi. Maar je zult zien dat de Nederlandse supermarkten gewoon verplicht zullen zijn, niet anders kunnen, dan de grondstofprijzen gaan doorberekenen. Want fabrikanten als Nestlé, fabrikanten als Unilever, als Danone, zullen hun grondstofkosten willen gaan doorberekenen. En dat kan de retailer een tijdje tegenhouden, ja. uh, maar niet eindeloos. Waarom zijn Nederlandse supermarkten goedkoper dan in het buitenland? Nou, we zijn altijd heel scherp geweest in Nederland. We hadden onze ketens heel goed onder controle. We hebben natuurlijk ook een relatief klein land. Dat betekent dat onze logistieke kosten wat beperkter zijn. En we hebben altijd heel scherp aan de wind gevaren. Dat betekent dat Nederland tot de laagste landen in Europa behoort qua supermarktprijzen. Zullen de supermarkten de stijgende prijs voor grondstoffen, zoals u net zegt, de meer vraag naar producten, omdat de wereldbevolking nou eenmaal groeit en er meer welvaart is, zullen ze die gaan aangrijpen om de boodschappen extra te verhogen? Want ze moeten natuurlijk wel een beetje marge houden. Nou, extra verhogen denk ik uh, zal niet het geval zijn. Want uh, het blijft een hele harde wereld. De supermarkten in Nederland strijden bij het leven. We moeten ook constateren dat de Nederlandse supermarktomzet, even als voorbeeld, is zo'n 32 miljard uh, per jaar. Ja. Maar de stijging van uh, de supermarktomzet de afgelopen jaren is aan het dalen. Sterker nog, uh, de stijging is er niet meer. Er is een echte daling uh, gaande in, uh, in omzet. Nou, dat betekent dat die supermarkten zullen proberen zoveel mogelijk binnen te halen. Uh, en dat betekent toch dat. Ze scherp aan de wind zullen blijven varen met hun prijzen. En dat ze niet zomaar zonder meer koetkoet die prijzen gaan verhogen en extra's uh, uh, opbrengst uit zullen halen. Dat zal niet gebeuren. Denk ik. Nee. Welke supermarkt loopt eigenlijk voorop in Nederland met die prijsverhoging op dit moment? Nou, het zou heel goed kunnen zijn dat uh, Albert Heijn is natuurlijk de marktleider Albert Heijn ja. is de dominante speler in de markt. Albert Heijn bepaalt wat er gebeurt. En het aardige is uh, om te zien dat veel Nederlandse supermarkten maken een hele smalle marge. Dat is ergens tussen de 1 en de 2 procent. Maar als je naar Albert Heijn kijkt, ja, die zit tussen de 5 en de 7 procent. Dus dat is degene met het meeste lucht. Uh, toch zal die gedwongen worden, ook met name door zijn aandeelhouders... om uh, ieder jaar opnieuw weer meer winst uh, te gaan leveren. Ja. Dus ik denk dat Albert dat hij in dit geval toch het voorstel zal gaan nemen. En dat de rest van de Nederlandse supermarkten. als een hazer achteraan zullen gaan rennen. We hebben nu te maken met een prijsstijging van zo'n 25% op producten als koffie, eh, boter. Hoe zal dat bijvoorbeeld volgend jaar om deze tijd zijn, denkt u? Uh, nou ga er maar vanuit dat we een uh, nieuw decennium uh, binnengaan. Uh, het leven zal voor heel wat uh, mensen moeilijker worden. En dat is frappant, hè? want als je kijkt, uh, een onderzoek van GFK heeft laten zien dat uh, zo'n 20 tot 22 procent van de mensen in Nederland moeite hebben met rondkomen. Als we dan er ook nog eens bij optellen dat onze koopkracht dit jaar al met een half procent is gedaald, dat ja. is ook voor het eerst in jaren, dan kun je er wel van op aan dat met die stijgende grondstofprijzen de komende jaren het voor gezinnen moeilijker en moeilijker en moeilijker zal gaan worden. Ja, en daar, dat gaat iedereen voelen. Dus niet alleen de prijsbewuste uh, klanten. Nee, iedereen in uh, Nederland, maar sterker nog iedereen in de wereld... gaat uh, pijn lijden. De hele mooie tijden van Waleer zijn definitief voorbij. We gaan een heel ander tijdperk in. Paul Moers, supermarktstratege, dank u wel. Graag gedaan. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Het is negen minuten over half tien. Goran Hatic, de laatste door het Joegoslavië-tribunaal gezochte oorlogsmisdadiger, is opgepakt. Correspondent David-Jan Godfra, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Wie was die Hatic? Uh. Katjes was een uh, Serviër die in Kroatië woonde toen uh, Joegoslavië uit elkaar begon te vallen in het begin van de jaren 90 en uh, of, uh, Kroatië uh, heeft zich toen uh, onafhankelijk verklaard en de Serviërs die in, die in Kroatië woonden, dat waren nogal wat een vrij grote minderheid, die hebben op, op hun beurs zichzelf onafhankelijk verklaard. Die hebben de, uh, de Republiek, uh, de Servische Republiek Krajina gesticht en daar hebben ze in het begin van die oorlog veruit de meeste Kroaten uit verdreven. Nou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 Nou, dat is, dat is heel onmogelijk vast te stellen. Dat staat volgens mij ook helemaal niet in de, in de aanklacht. Maar je uh, uh, moet je bedenken dat de steden als Vukovar ligt waarschijnlijk iedereen nog wel in het geheugen. Die stad is in het begin van de oorlog helemaal uh, kapotgeschoten. Alle Kroaten zijn uit weg, uh, uit weg, uh, weg gedreven. En dat is ook wel wat burger... Is hij net zo'n grote fiets als Karadzic, Milosevic, Mladic? Nee, zeker niet, want hij stond niet aan de top van de piramide van de, de machten in Servië of in Bosnië of in Kroatië. Uh, hij, hij was zeg maar, een lokale leider die weliswaar uh, er wordt van verdacht een hele hoop ellende te hebben veroorzaakt. Die echte leiding heeft gegeven aan hele grootschalige operaties. Zoals uh, Karadzic, Mladic en Milosevic dat hebben gedaan. Is al duidelijk onder welke omstandigheden hij is opgepakt en waar? Nee, het nieuws is nog heel vers. Er is bekendgemaakt dat president Tadic van, van Servië om 11 uur een persconferentie geeft. En ik denk dat we dan wel meer details te horen krijgen. Het is een Servische Kroaat. Heeft dit nog gevolgen voor het EU-lidmaatschap van Kroatië? Nou, dat zou, zou dan gaan over het lidmaatschap van, van Servië. Hij is in Servië hoogstwaarschijnlijk gearresteerd. en dan ja. is de, Serviër. Um, de, de voorwaarden die de EU heeft gesteld, dat waren harde voorwaarden, dat alle... Uh, van oorlogsmisdadenverdachten zouden worden gearresteerd... Ja. en overgedragen aan het Joegoslavië-tribunaal. Die zijn nu vervuld. Dus het is in ieder geval weer een positieve stap. maar de arrestatie van mensen als, als Karadzic, en Karadzic... was veel belangrijker dan deze arrestatie. Oké, okay, dankjewel David-Jan. Godvraag tot zover. Als jij meer informatie hebt over de arrestatie van Goran Hadžić, de laatste door het Joegoslavië-tribunaal gezochte oorlogsmisdadiger... dan horen we dat van je. En in ieder geval vandaag op deze zender Radio 1. De vraag van vandaag... Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws... dat u in het bijzonder interesseert. Een Utrechtse man die weigert zijn vingerafdrukken af te staan... bij de aanvraag van zijn identiteitskaart, moet dat toch doen. Dat heeft de voorzieningenrechter in Utrecht besloten. Maar krijg je een ontheffing als je geen armen hebt... of als je brandwondenslachtoffer bent? Erwin Leenheer van de Landelijke Vereniging van Geamputeerden... heeft het antwoord. Per gemeente is het uh, bepaalde ambtenaar... die op dat moment de vingerafdrukken moet nemen... of het een tijdelijk of een blijvend karakter heeft... Is het een tijdelijk karakter, dan wordt je verzocht op een later tijdstip terug te komen om vingerafdrukken te nemen. En mocht het een blijvend karakter zijn, zoals bijvoorbeeld brandwonden of als je armen geamputeerd zijn of je je vingers mist, dan bepaalt de ambtenaar dat je vrijstelling krijgt en dan hoef je, dus, je geen vingerafdrukken uh, op het identiteitsbewijs te laten zetten. Een aantekening in het identiteitsbewijs is niet nodig, omdat een ambtenaar uh, zelf kan constateren of iets permanent is of tijdelijk is. En op het moment dat het permanent van aard is... dan is dat duidelijk genoeg voor hem. Antwoord is dus ja. Als u een vraag heeft bij het nieuws, kunt u ons mailen... Kro.nl. voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar het medisch spectrum Twente. Daar is deze hele week Thijs Boelens... En ik sta uh, naast Herre Kingma. Hij is de bestuursvoorzitter van uh, het medisch spectrum Twente. Uh, ook voormalig inspecteur-generaal voor de volksgezondheid. Uh, meneer Kingma, ja. nu uh, is er de ontwikkeling dat ziekenhuizen zich steeds meer moeten specialiseren. Waardoor chirurgen uh, ja, meer routine krijgen in bepaalde handelingen. Wat vindt u van die ontwikkeling? Er zijn twee ontwikkelingen. Hoe kun je de, de complexe ingrepen die weinig voorkomen... hoe kun je die concentreren en veiliger uh, uitvoeren? Wij zijn natuurlijk al van ouds- en topklinisch ziekenhuizen. Dus een aantal van die ingrepen doen wij hier ook. En daarnaast wil uh, de minister en ook uh, de verzekeraars... en wij moeten dat natuurlijk allemaal uitvoeren in de zorg... willen we uh, uh, ingrepen concentreren ook om het uh, uh, economisch uh, beter uitvoerbaar te maken. Investeer niet op allerlei plekken, allerlei voorzieningen... maar, maar uh, uh, maak een voorziening... Maak verdeling in de regio waar je de orthopedie doet, waar je de urologie doet, enzovoort, enzovoort. En daar, daar willen wij graag aan meedoen. Ja, maar vindt u het een wenselijke ontwikkeling? Ik vind het een, uh, een, een, een ontwikkeling die die onvermijdelijk is. We hebben in Nederland 90, 85 uh, ziekenhuizen... die uh, in een klein land redelijk dicht op elkaar uh, staan. Ga eens naar een land als uh, Zweden, wat toch ook een beschaafd land is... en het, uh, waarbij het helemaal niet vreemd is dat je 30 kilometer moet reizen... om naar de dokter uh, te gaan. Althans, als je in de wat meer landelijke gebieden uh, komt. Daar moeten we in Nederland uh, natuurlijk niet naartoe. Wij zijn geen Zweden, maar we kunnen best ervoor zorgen dat wij in Nederland op 30, 40 plekken in Nederland zorgen dat je daar alle zorg, althans de, de zorg kunt krijgen die, die je nodig hebt. En dat je differentiatie daarin aanbrengt. Nu hebben de zorgverzekeraars een aardig dikke vinger in de pap als het gaat om het toewijzen van specialisaties in bepaalde ziekenhuizen. Vindt u dat een goede ontwikkeling? Nou, als, als dokter en als voormalig wetenschapper vind ik dat eigenlijk helemaal geen goede ontwikkeling. Vind ik dat eigenlijk een hele slechte ontwikkeling. Maar ik kan het de verzekeraars tegelijkertijd niet kwalijk nemen. Want wij komen er als dokters in het land heel moeilijk uit met elkaar. De wetenschappelijke verenigingen, dat heb ik nog in mijn tijd als inspecteur-generaal bepleit... komen veel te laat met, met indicatoren over hoe het gaat met de patiënten. De zogenaamde outcome-indicator mondjesmaat, chirurg chirurgen komen er nu uh, uh, mee. Dat duurt allemaal uh, verschrikkelijk lang. Dus ik kan de verzekeraars en de minister wel begrijpen, als ze zeggen, van als jullie het zelf niet regelen, dan, dan doen wij het wel ja, voor maar jullie Maar voelt u zich overgeleverd aan ja, de grillen van een zorgverzekeraar? Ik, uh, ik denk dat de zorgverzekeraar niet in staat is uh, om, om deze keuzes echt heel hard uh, te maken. Want de kennis... En de ervaring zit in de ziekenhuizen en bij de huisartsen. Die zullen dus toch hun rol, hun partij daarin moeten meeblazen. En ik denk dat we, dat we toch, en zo zit dit land in elkaar, daarin echt moeten samenwerken. En moeten kijken van wat is nou redelijk. Waar heb ik goede kennis en ervaring zitten? Dan ga ik dat daar doen. En dat doe ik niet zo het simpelweg even aan te wijzen vanuit een hoofdkantoor van een zorgverzekeraar. Dit ziekenhuis, het Medisch Spectrum Twente. Wat voor specialisatie zal hier in de toekomst de belangrijkste zijn? Nou, wij, wij zijn sterk in, in hart- en vaatziekten, in de traumatologie. Hè. We zijn een van de elf uh, traumacentra van uh, Nederland. We hebben een uh, functie op het gebied van de neurochirurgie. Er zit hier een uitstekende een topgroep, mag ik wel zeggen. Uh, van, uh, op het gebied van reumatologie, ook op het gebied van uh, circulatie, uh, nierziekte is men hier, uh, weet men hier van want. Dus dat zijn wel gebieden waarop je zult uh, willen inzetten naast uh, de, de bijzondere oncologie. Hè, de bepaalde aandoeningen die weinig voorkomen die hier dan uh, worden gedaan, de grote buikchirurgie en dergelijke. Morgen gaan we kijken bij een van die specialisaties, het thoraxcentrum van het medisch spectrum Twente. En dan meldt Thijs Boelen zich weer. Straks modder gooien binnen de hoogste Duitse politieke elite. Maar nu eerst de vierdaagse. Vandaag dag twee en dat betekent dat de wandelaars naar het westen gaan. Richting Beuningen en Wiegen. Fons de Poel is deze week voor de Karo in Nijmegen. Goedemorgen, Fons. Goedemorgen, hallo. En het regent? Nou, het mot regent. Hè. We, bedoel, we zijn gewend om in de vierdaagse termen altijd in zekere superlatieven te spreken. De koperen wordt als het een beetje zon schijnt. En oh ja. slagregen zoals het regent. Een beetje Tour de France uh, overdrijving zit erin. Nee, het mot regent. Het is eigenlijk best aardig wandelweer. Maar het is wel een zware tocht. Gisteren, eerste dag, uh, 1200 uitvallers. Ja, hoe kwam dat? Nou, ik denk dat iedereen rekening had gehouden met regen. En het werd dus een hele benauwde dag. Ja, dat is en dan geen je reden dus om uit te gaan. Te warm gekleed en dan word je bevangen door de hitte. En er is ook wel iets anders aan de hand bij die, uh, bij die Vierdaagse. Er zijn toch vrij veel lopers die hun eigen maat niet... Kennen. Als je, je spreekt met medische diensten hier, die maken met enige regelmaat mee dat ze mensen echt moeten zeggen: joh, stop ermee. Hou ermee op. Je moet eruit. Uh, want mensen hebben de neiging om veel te lang uh, door te gaan. Kennelijk op zoek naar de, de eeuwige roem en zo. Uh, dus. Uh, ik denk dat er een, een aarde van zelfoverschatting zit bij uh, een, een deel van de wandelaars. Ja, als je eenmaal begonnen bent, dan, dan moet je ook eigenlijk niet meer ophouden. Hè? Dat, is, dat is flauw. Ja, er zijn ook wel, ik, ik sprak van der Lans, Bert van der Lans, dat is de, de, de recordhouder hè, van de Vierdaagse. Ik zei het gisteren al, die, die loopt nu voor de 64ste keer mee. En die zei uh, dat, er, dat er ook wel lopers zijn... die soms tot maanden na de Vierdaagse uh, ongelooflijk last hebben. On Ontschrichtige gewrichten, kapotte voeten... Maandenlange recuperatie nodig hebben. Dat is natuurlijk toch wel een beetje te gek. Maar goed, het bewijst wel nog eens dat. die vierdaagse, behalve dat het ontzettend leuk en gezellig is, ook een, een prestatietocht is. Nou, zegt men wel dat die tweede dag, vandaag dus, uh, het saaist is. En dat uh, daarom ja. juist ook weer veel van de wandelaars uh, gevergd wordt. Ja, ja. Hier, hier hebben wij de mentale tik te pakken. Je moet je voorstellen dat die, die wandelaars. worden natuurlijk gedragen door dat publiek langs de kant. Dus ja. zodra je door zo'n dorpje komt, of het nou Alverna is vandaag of Wiegen. Dan, dan moet je allemaal orkesten, mensen die, die uit hun dag gaan, die overeind komen voor die stoet. Maar er zijn ook hele grote, uh, dooie stukken, om het zo maar eens te zeggen, langs industrieterreinen en zo. Ja, en dan, dan, daar zit niemand. En dat gaan we vandaag ook filmen, want we proberen dan toch vast te leggen hoe, het even, hoe moeilijk het is als even die gezelligheid ontbreekt. Maar goddank, uh, Claudion, hebben wij Big, Big Brother Ruud bij ons. O oh ja? Ja, en, en, en die gaat ze op die dode stukken er doorheen slepen. <laughs> Even lekker knuffelen. En dat, helpt, en dat helpt. Je moet je voorstellen, die jongen is dus, ik weet niet precies wanneer het was, beroemd geworden met dat Big Brother uh, gedoe. dat John de Mol zo rijk van is geworden. En als die jongen nu gewoon rondloopt hier in de regio Nijmegen. Ik bedoel, hij knuffelt wat af. Maar mm -hmm. uh, die man wordt ook werkelijk alleen nog maar knuffelend bejegend door duizenden mensen. Het is toch werk. Ja, op zich al een inspanning. Wat zeg je? Op zich al een inspanning, al dat geknuffel. Ik denk dat helemaal kapot is staan. Die kunnen wij in deze maag laden... aan het eind van de vierdaagse. Dat denk ik, ja. ja. Nou ben jij op zoek naar uh, bijzondere verhalen van gewone mensen. Ja. Heb, je, heb je een mooie verhaal naar boven weten te krijgen al? Ja, dat, dat, dat, dat doen we elke dag. Uh, vandaag lopen wij mee met meneer Grim uit Wiegen... Uh, die een aantal jaar geleden zijn vrouw uh, moest afstaan... eigenlijk aan het verpleeghuis omdat ze dement was geraakt. Hij heeft haar daar verzorgd. Maar hij is nog altijd vrijwilliger... in dat verpleeghuis. Hij heeft zijn leven verklonken aan... Dat verpleeghuis. Dat ligt aan de route. Hij zamelt ook geld in voor die, dus ja, een, een, een, ja, een, een emotionele thuiswedstrijd van een man uit Groesbeek. Die eigenlijk ter nagedachtenis aan zijn vrouw uh, dit allemaal doet. Ja. Nou, vind ik wel een bijzonder verhaal. Maar gelukkig hebben we ook hele vrolijke verhalen in de uitzending. Want de neiging is toch een beetje om hier te kijken naar een soort loerders aan de waal. Het is natuurlijk ook een helende en troostende tocht. Maar laten we vooral niet vergeten dat de bedoeling toch uiteindelijk is om weliswaar een sportieve prestatie te leveren. Maar, maar toch, het is vooral een feest. Het is echt een volksfeest. Oké, okay, nou en die mooie verhalen die kunnen we onder andere zien uh, vanavond weer. Het gevoel van de Vierdaagse, vanavond om uh, vijf voor half acht op Nederland 1. Dankjewel Fons en tot morgen. Graag gedaan, tot morgen. Dag. Kada pan me pervince me. I opregle ja kojadwa, dwa, watre la sokola, pase sankam noche i da. I opregle kojadwa, dwa, watre la <laughs> sokola, pase sankam noche i da. Mnogo vrouwen, dag, zet me in de dag, zet me in de Volim ja, svaku ženu volim ja Bila ona plavuša, smeđa il garavuša Svaku ženu volim ja Bila ona plavuša, sveđa Svaku volim ja een soort uh, Joegoslavische Paolo Conte. Sar e Roma. Swaku zenu volim. Ja, heet het nummer. Vraag me niet wat het betekent. Het is uh, zes minuten voor tien. Moddervechten in de politieke elite van Duitsland. Die macht meer mijn Europa kapot. zei oud bondskanselier Helmoet Kool over zijn leerling, opvolger en huidige bondskanselier Angela Merkel. Rob Savelberg, correspondent in Duitsland. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is nogal wat, zeg. Als de man die 16 jaar Duitsland regeerde zijn opvolger verwijt dat ze Europa kapot maakt. Ja, dat is absoluut wat. Uh, maar uh, dat zou hij gezegd hebben, dat weten we niet uh, zeker, want uh, ja, Cole is niet veel in het uh, openbare leven in Duitsland. Uh, het is een verhaal afkomstig uit Der Spiegel en in zijn lijfblad in Boulevardblad Bild zegt Cole echter uh, dat er van het verhaal niet zwaar is. Uh, daarentegen blijft Der Spiegel een beetje bij de uh, bronnen zeg maar, die ze hebben en ze zeggen van uh, ja uh, Cole, uh, kom op, uh, dit heb je inderdaad uh, gezegd tegen jouw vrienden en kennissen. Uh, maar Kohl weet dat hij met vuur speelt natuurlijk, omdat uh, ja, Merkel is de baas van de CDU, de conservatieve partij in Duitsland. en uh, ja, Hij doet dat natuurlijk in beeld en we moeten daarbij weten dat uh, de hoofdredacteur van Bild is de biograaf van Kohl en ook later zijn trouwgetuigen. Dus het is echt een, uh, ja, een prachtig uh, moddergevecht inderdaad. Ja, misschien is Kohl wel een beetje geschrokken van zijn woorden in, uh, in de Spiegel, zoals de Spiegel die weergeeft. En uh, probeert hij dat recht te zetten in beeld. Maar wat is zijn kritiek precies op Angela Merkel? Nou, de kritiek is een beetje dat, dat zij Europa dus uh, zou verkwisten. Ik bedoel, dat zegt dus Der Spiegel. Het gaat in elk geval om de eurocrisis. Om het feit uh, ja, hoe uh, Duitsland met andere landen omgaat, onder meer met Griekenland. Merkel heeft bijvoorbeeld gezegd dat, uh, Grieken, dat de Grieken maar wat minder op vakantie moesten en wat, wat harder moesten werken. En Kol, ja, Kolgold als een echte Europeaan. Hij was Mr. Europe, de man die eerst Duitsland uh, verenigde in 1990 en later ook... Europa dus een einde maakte aan de Koude Oorlog. En uh, nu ziet hij dat zijn opvolgers, waaronder ook uh, oud-kanselier Gerhard Schreuder. Uh, een toch wat meer nationale politiek uh, voeren. Dus in het belang uh, het nationale belang voorop stellen. En Merkel uh, weet bijvoorbeeld dat ze dat ze haar kiezers nodig heeft. En uh, ook de herverkiezing natuurlijk. En het is niet populair dat de miljarden uit het noorden van Europa en uit Duitsland bijvoorbeeld naar Griekenland of naar Portugal of naar Ierland gaan. En uh, wat Kool heeft gezegd is dat het Stabiliteitspact uh, niet goed functioneert. En uh, dat de 3%-regel uh, ja, is overtreden door veel landen. En natuurlijk is, is Duitsland een van de eerste landen geweest die dat zelf heeft gedaan. En daar heeft bijvoorbeeld minister Zalm steeds over uh, geklaagd in Berlijn. En een ander probleem is ook dus dat, dat Merkel zeg maar, de, de banden met uh, bevriende naties als uh, Amerika, Frankrijk... maar ook met Rusland bijvoorbeeld een beetje laat versloffen. Dus, Kool uh, had enorm goede uh, relaties met die, uh, met die landen, met Gorbachev, met Yeltsin, met uh, George Bush en met Mitterrand. En nu ziet hij zeg maar, dat zijn, zijn erfenis, Europa, de euro, maar ook de, de banden zeg maar, met die machtige buurlanden en, uh, en partners, dat hij een beetje verslof en dat Merkel meer een, een ja, op zichzelf gekeerde koers en minder uh, een Europese of op het buitenland gerichte koers uh, uh, voert. Ja, en dat wat Kool zorgvuldig heeft opgebouwd, namelijk Duitsland als voortrekker binnen één Europa. Uh, ja, dat dreigt nu eigenlijk te verdwijnen. Morgen is de Eurotop over de Eurocrisis in Brussel, waarvan Merkel heeft gezegd. Ja, dat zal geen spectaculair resultaat opleveren. Ze heeft zelfs gedreigd pas te gaan als er zicht is op een akkoord. Is dat ook wat Kool bedoelt? Ja, enerzijds natuurlijk wel. Ik bedoel, uh, Merkel wil uh, de bal een beetje uh, dicht bij de grond houden en niet te veel. Uh... ...koeraan maken nu midden in de zomer. Veel mensen zijn op vakantie, ze zijn er niet. De burgers zouden niet begrijpen als er nu opeens op dit moment een, een zeer grote eurocrisis uh, komt. Dus uh, uh, de, de kritiek van Kool komt op een zeer slecht moment voor haar. Maar uh, daarom moet ze een beetje proberen om de, de, de boel een beetje de boel te laten. Ja, en in ieder geval neemt ze uh, dit gevoel en deze kritiek... mee dus morgen naar de Eurotop over de eurocrisis in Brussel. Dankjewel, Rob Zavelberg vanuit Duitsland. Wij zijn aan het einde gekomen van uh, dit half uur Goedemorgen Nederland. Na tienen zijn we bij u terug en dan uh, gaan we praten met Oxfam Novip. Die zijn namelijk boos, want het Westen laat wereldleiders um, uh, Afrika opzettelijk stikken. Er is een miljard dollar nodig, maar er is nog maar 200 miljoen opgehoest. Na het nieuws met Ewart de Jong. Tot zo.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 Kafina uit Oeganda leeft dankzij een goedkoop nagemaakt hiv aids uit India. De EU staat onder druk van de farmaceutische industrie. Die wil dat India kostbare patenten niet langer breekt. Wat betekent dit voor Kafina en vele anderen? Levi, vanavond, tien voor half tien, Avro, Nederland 2. Gokjewagen wagen? Kan leuk zijn, maar niet met uw bedrijfsnetwerk.